De Leverik en haar jongen. Het was lente. Mevrouw Leverik had in haar nest in het korenveld drie prachtige eieren liggen. Vol spanning wachtte ze op het ogenblik dat de eieren zouden uitkomen. Op een warme dag brak de eerste schaal open. Een nog kaal en half blind jong kwam uit het ei gekropen. En meteen daarna kwamen ook de twee andere eieren uit. De leverik had het heel druk met het zoeken naar eten... want het leek wel of de jonge vogeltjes altijd honger hadden. Toen werd het zomer. Ondanks de goede zorgen van hun moeder... wilden de vleugeltjes van de kleine leverikken... maar niet sterk genoeg worden om te kunnen vliegen. Toch zouden ze binnenkort het korenveld moeten verlaten... want het koren was inmiddels rijp geworden... Op een morgen zei moeder Leverik voordat ze uitvloog. Kinderen, vandaag komt de boer naar zijn graan kijken. Luister goed naar wat hij zegt. S'avonds wachten de jonge vogels hun moeder ongerust op. Moeder, moeder, riepen ze opgewonden. De boer heeft gezegd dat zijn hele familie morgen zou komen om hem met het oogsten te helpen. Dan hoeven we ons nog niet ongerust te maken, zei de Leverik. We kunnen nog wel een dagje blijven. En mevrouw Leeuwerik kreeg gelijk. Toen ze de volgende avond weer in het nest was teruggekeerd... vertelde haar kinderen dat de boer de hele ochtend vergeefs op zijn familie had zitten wachten. Heeft hij nog meer gezegd, vroeg ze aan de jonge Leeuwerikken. En het jongste Leeuwerikje, dat heel goed had opgelet, vertelde zijn moeder... Ik hoorde de boer zachtjes in zichzelf mompelen... dat zijn vrienden hem niet in de steek zouden laten... Ze zouden zeker komen om hem met de oogst te helpen. Dan zullen we nog wel een dagje kunnen blijven, zei moeder Leverik. De boer heeft veel te veel vertrouwen in zijn vrienden. De volgende avond vond de Leverik het nest in rep en roer. Waarom maken jullie zo'n herrie? vroeg ze aan haar jongen. Ik heb toch gelijk gekregen? Het koren is nog steeds niet gemaaid. De jonge Leverik kwetterde opgewonden door elkaar... De vrienden van de boer zijn niet gekomen, zei het oudste vogeltje. Maar, zei het middelste jong en hapte even naar adem, hij zei wel dat hij morgen zeker de oogst zou kunnen binnenhalen. Zijn buren zouden hem komen helpen, omdat hij hen ook met hun oogst had geholpen. Dan kunnen we nog een dagje blijven, zei de moeder. En weer kreeg ze gelijk. Maar toen ze de volgende avond van haar jongen hoorde... dat de boer had gezegd dat hij de volgende dag zelf het graan zou gaan maaien... zei ze... Als de boer erachter is gekomen dat hij het best alleen aan kan... zal ik het maaien geen dag langer meer uitstellen. De volgende ochtend verlieten de leverikken het nest. Vanaf een tak van een boom keken ze naar de boer... die het koren maaide en de halmen tot schoven samenbond.